ook Thijssen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er 193 Nederlanders zijn omgekomen... bij de vliegramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Malaysia Airlines spreekt van 192 Nederlandse slachtoffers. Volgens Buitenlandse Zaken zijn aan de hand van de passagierslijst... controles uitgevoerd bij onder meer de gemeentelijke basisadministratie... en daaruit blijkt dat 193 mensen een Nederlands paspoort hadden. Bij de ramp kwamen in totaal 298 mensen om het leven. Christenen in de Iraakse stad Mosul zijn op de vlucht geslagen voor de islamitische terreurbeweging ISIS. De beweging stelde de christenen een ultimatum dat vandaag verloopt. Christenen konden zich bekeren tot de islam of de helft van hun inkomen afstaan voor bescherming door ISIS. Anders zou de dood volgen. De tientallen gevluchte christenen melden dat ISIS-leden geld en juwelen van hen afpakten bij het verlaten van de stad. Ook zouden huizen waar christenen wonen zijn gemarkeerd. De Verenigde Staten en de VN maken zich zorgen over een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Israël heeft gedreigd het grondoffensief in Gaza aanzienlijk uit te breiden. Volgens de Palestijnen zijn sinds het offensief donderdagavond begon zeker 63 inwoners van Gaza omgekomen. Israël zegt dat 17 Palestijnse schutters zijn gedood, ook zouden 20 smokkeltunnels zijn vernietigd. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon vertrekt later vandaag naar het Midden-Oosten voor overleg. In Rosmalen is een bewoner van een appartement gewond geraakt bij een overval. Volgens de politie is de oudere man geraakt door een mes van een vrouwelijke overvaller. De vrouw belde gisteravond bij de man aan, zat een sjaal voor haar mond en een mes in haar hand. Bij de worsteling die daarna ontstond verwonde de vrouw de bewoner met het mes. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij waarschuwde zelf de politie. Het is niet bekend of de vrouw iets heeft meegenomen uit de woning. Het weer, het is een warme nacht, ongeveer 20 graden. Later overdag veel zon en opnieuw warm 30 graden. In het oosten en zuidoosten mogelijk 35 graden. Dit was het Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Yeah. Level in lezio Level in lezio Level in me www.zfmzandvoort.nl So.